7 uur. De Radio 1 Sportshow. Tom van Teck en Tim Overdien. En in het komende uur zoals altijd natuurlijk... Jeroen Wielaert vandaag over de spijkers in de Tour... en ook de mini-sportdocumentaire. En die mini-sportdocumentaire gaat vanavond over de geschiedenis van de handboog. Maar eerst is hier uiteraard het NOS-nieuws van 7 uur met Ewout Jong.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 Bij twee ongevallen op de snelweg A20 bij Nieuwerkerk aan de IJssel zijn in totaal zes gewonden gevallen. De ongelukken gebeurden op nog geen 300 meter afstand van elkaar. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Bij één aanrijding waren vier auto's betrokken, bij het andere ongeluk twee bedrijfsbusjes. Slachtoffers hebben rug- en nekklachten, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Over de oorzaak van beide ongevallen is nog niets bekend. En vanwege de ongeluk was de A20 richting Gouda enige tijd afgesloten. De komende maanden wordt opnieuw gecontroleerd bij rondvaartbedrijven. Er zal worden gekeken naar de veiligheid aan boord van de schepen... en inspecteurs zullen toetsen of de wetten en regels worden nageleefd. Vorig jaar bleek dat de rederijen zich onvoldoende aan de regels hielden. Ook waren de verplichte brandblussers en reddingsmiddelen vaak niet aanwezig of niet in orde. Afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat met rondvaartboten vaart flink gestegen. Het weer. Een buigebied trekt naar het oosten. Met kans op onweer in het westen klaart het op. Vanavond en vannacht de opklaringen. Alleen aan de kust nog een buisje. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen eerst zon, maar later weer bewolking en regen. Het wordt 18 graden. De dagen daarna ietsje warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend Noord Jazz. Jazz. Met optredens van onder andere... Chic, Carol Emerald, Maceo Parker, Waylon en Betty Wright. Betty Wright. The best of Noord Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Jazz. Radio 6.nl Van dichtbij heb ik gezien hoe ontzettend belangrijk het is... dat een kind met een handicap gewoon mee kan spelen in de speeltuin in de buurt. Maar helaas...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 Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks de mini Sportzomerdocumentaire documentaire over de geschiedenis van de handboog vandaag. En nieuw vandaag, spijkers op het wegdek van de Tour. Hier zijn Tom Vathek en Tim Moverduk. Maar eerst gaan we het over iets heel anders hebben, want hoe waarschuwen we de generaties na ons voor al het nucleaire afval dat wij over de hele wereld hebben opgeslagen? Franse wetenschappers hebben daar een mogelijke oplossing voor. Een schijf van Safir, waar met platina en minuscule letters op wordt geschreven hoe en waar we ons gevaarlijk afval hebben liggen. Deze schijf zou dan in theorie 10 miljoen jaar mee kunnen gaan. Ik ga erover praten met natuurkundige Diederik Jekel. Uh, meneer Jekel, goedenavond. En een hele goedenavond. Um, ja, ik neem aan dat dit toch niet de eerste keer is dat we erover hebben nagedacht... hoe we mensen na ons voor dat nucleaire afval moeten, moeten waarschuwen. Nee, zeker niet. Het is wel best wel interessant. Er zijn een aantal uh, filosofen onder andere mee bezig geweest met dit probleem... omdat je het over tijden hebt en tijdspannen die, die, ja, die we eigenlijk ons niet voor kunnen stellen. Ik bedoel, hoe lang zijn wij nu op aarde? Hoe lang praten we eigenlijk dezelfde taal, zeg maar? En je hebt het nu over uh, iets waar mensen uh, bijvoorbeeld een kwart miljoen jaar van weg zouden moeten blijven. Ja, het Romeinse Rijk, het Babylonische Rijk, de Azteken, alles is uh, binnen ja. een paar duizend jaar... zijn de civilisaties meestal wel ten onder gegaan... En hoe kan je er nou voor zorgen dat uh, de civilisaties na ons... Um, uh, niet, niet zeg maar, gaan graven op een plek waar wij allerlei troepen achtergelaten hebben? Maar nou zijn niet alleen die civilisaties eronder gegaan. Het heeft ook tot allerlei verschillende vormen en nieuwe vormen van taal bijvoorbeeld. Dus als wij dat nu opschrijven op een bepaalde manier... Uh, dan uh, moet ik dan de illusie hebben dat we over 9 miljoen jaar nog uh, datzelfde lezen of zo? Als we, uh, is de euro bestaat ja, is al niet meer? Het is inderdaad en zo? Een, beetje, een beetje raar, want ze willen het ook microscopisch erop zetten. Dus je gaat er ook nog wel eens van uit dat um, de civilisaties is in de toekomst uh, um, dat dan zouden kunnen lezen met een microscoop en kunnen bedenken van, goh we moeten een microscoop hiervoor gebruiken. Um, ja, ik, ik zou zeggen, uh, maak gewoon duidelijk grote plaatjes van uh, blijf hier weg. En er zijn ook andere ideeën geweest wat misschien het beste werkt is dat je een, een soort folklore achtig verhaal verzint van een slechte geest of wat dan ook uh, die zou ronddwalen in de uh, plek waar je dat nucleaire afval geplaatst hebt, zodat je als vader op zoon op zoon op zoon uh, dat verhaal kan doorvertellen van, goh, je mag onze godheid niet verstoren, dus kom nooit in die grot. Uh, waar dat nucleaire afval uh, geplaatst ligt. Maar welke taal ze gaan gebruiken en hoe ze dat gaan opschrijven, daar is inderdaad nog flinke discussie over. Ja, meneer Jijker, laat de discussie even aan het begin beginnen. Want het bericht komt uit het uh, blad Science, een gezaghebbend tijdschrift natuurlijk. Waarin schrijft dat Andra, dat Franse agentschap voor het beheer van kernafval. Andra, dit dus heeft bedacht en ontwikkeld. Een duurzame schrijf van saphir um, eh, met in platina minuscule letters. Zitten daar nou mensen, inderdaad, wetenschappers, met elkaar te brainstormen hoe we inderdaad dat soort dingen over team 10 miljoen jaar nog kunnen garanderen dat je weet waar het ligt. Hoe gaat ze zijn werk? Um, nou ja, hoe, hoe exact zij zeg maar begonnen zijn van... Goh, zullen we dit eens gaan maken, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er, dat er veel over gediscussieerd wordt. Want het is op zich al interessant over dat soort tijdspannes na te denken. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd is... dat er ook wat geld gereserveerd wordt uh, over extreem lange termijn... Uh, 10 miljoen jaar? Nadenken, Kijk, waar zij voornamelijk mee bezig zijn geweest... is, zij hebben die schijf gemaakt... Um, van safir inderdaad en de platina. En die hebben ze in allerlei bakken zuur gegooid... en allerlei nare uh, tests onderworpen. En gekeken in hoeverre vertaalt zich dat nou... naar normale omstandigheden op aarde. En kunnen we dan zeggen, hoe lang kunnen we überhaupt een middel waarmee we gaan communiceren uh, intact laten. Uh, en dan is de tweede vraag, oké, okay, als we iets hebben wat het lang genoeg overleeft, wat zetten we er dan op, zodat we ook nog een daadwerkelijk nuttige boodschap hebben voor uh, het verre, verre nageslacht. Nee, ik heb ook een beetje teleurstelling, want terwijl ik dit allemaal lees en met u bepraat, denk ik, um, ik had altijd de hoop dat die wetenschappers allemaal aan het zoeken waren hoe we dat nucleaire afval alsnog afbreekbaar konden gaan maken. En dan nou begrijp ik al dat we daarvoor de komende 10 miljoen jaar alles al hebben opgegeven. Nou ja, ik denk dat dit een meerdere paardenwets situatie is. Er zijn een hele hoop wetenschappers ook absoluut bezig met uh, het transmitteren van afval. Kunnen we nog het hergebruiken op een andere manier? Het minder schadelijk maken? Er is natuurlijk allerlei radioactief afval. Het ene blijft heel erg lang bestaan, het andere blijft korter bestaan. En er zijn uh, best wel veel natuurkundigen die denken van, goh, er is een manier or, uh, er moet een manier zijn om uh, de, de tijd waarop het schadelijk blijft, om dat af te doen nemen. Uh, dus daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen, uh, nogmaals, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om, om na te denken over van, hé, hey, um, als dit probleem er blijft bestaan, hebben we dan een soort, ja, wellicht een licht teleurstellend, maar wel een plan B. Het is uh, helder, en uh, de taal en dergelijke waarin het opgeschreven wordt, daar zullen de, de Merkels en zo nog wel eventjes over met elkaar ja. van discussie gaan. Maar ik dank u zeer uh, voor uw toelichting die u aan ons hebt ja. willen geven over dit uh, ja. mogelijke oplossing om een, voor miljoenen jaren in ieder geval een goede waarschuwing uit te doen laten gaan. Meneer Jekel, dank u wel. Heel erg graag gedaan. Dat brengt mij op een ander magistraal idee, Tom. Maar dacht je van fietsbandjes van Safir? Dat je geen spijkertjes in eh, Juist, spijken. wat, wat ja. zagen we vandaag? Lekke banden in de tour. Het overkwam de klassementsleiders op de top van de laatste kol. Oorzaak? Spijkers, geworpen door een onbekende. Als gevolg hiervan reden rond de 30 renners lek. Spectaculair was het met Cadel Evans. Hij moest drie keer van wiel wisselen. Jeroen Wielaert sprak erover met zijn ploegmanager... en wedstrijddirecteur eh, Peugeot. Tax Sabotage. It? sabotage. The Niet tegen ons, yeah, must maar tegen de race. Kopspijkers. Sabotage. Niet tegen ons, maar tegen het evenement, roept Jim Ogwitch als hij uit de auto stapt. 30 riders die flat tires hadden op de descent. als resultaat van de tax. En Cadell had drie. Drie keer had hij een Yeah, Ja, de were waren te ver to om support te so. then En dan was je in de ditch. Ik fell in de ditch, ja. Yes, Ik was te excited getting uit de auto Zelf viel hij in een sloot van opwinding bij de pogingen om de schade te herstellen. Ze moesten eerst jagen. Toen kwam er een wapenstilstand. Wiggins gebeurde het ook. De so race started up weer, zonder ons. And ja, we wat, had a chase. What do say about that? Every team had a flat. Wiggins had a flat. So everyone was having problems. When that happens, the race becomes neutral. Je I, think to, I think you have to slow it down. There were people that even crashed. Je moet wel inhouden op zo'n moment. As a result. <laughs> I wasn't angry. I was just trying to. We were trying to, more, more importantly, trying to get Cadel back in the race. Hij was niet boos. Het ging erom om Evans terug te brengen. Uiteindelijk was er geen verschil op de finish kring om om beneden te komen from a sporting perspective yes. that was not a a race between Wiggins and Cadell no. they weren't racing on the downhill they were just trying to get to the finish line yeah because of the what was happening during the during that descent no damage was done no damage was done no No. But, well, i mean in time in time there was no difference no No. you're angry no not, not even like no angry about the tax i don't No. i i mean i don't i i think it's whoever did it is it's a criminal act ik denk dat je mensen lives in je handen um, creating En een heel situation. situatie. Niet for. Wie het ook deed, het is misdadig. Het is spelen met mensenlevens. Wedstrijddirecteur Pesceux had het ook gezien. Spijkers op de weg, gegooid door imbecilen, zegt hij. Alle leiders redelijk. de course maar uiteindelijk is het weer bij elkaar gekomen in vrede. Het is een schande, inderdaad. De principale leiders hebben gevraagd. Alle leiders hebben gevraagd. Dus dat heeft een beetje de pagaille in het peloton. Maar après is alles regroupé in fin de course En alles is rentré gentiment. Wat er aan te doen? Proberen est te vinden die it bah, le, on heeft route, Het moet de persoon vinden die het heeft gedaan. Het moet de persoon vinden die het heeft gedaan. vinden die het heeft vinden die het heeft gedaan. faire <coughs>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 Je ne oh, devrait pas toutes ces choses-là Ne me regardent pas non, et pourtant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 En uh, ja, voor vertier en dergelijke. En hij uh, ja, vond de handboogschieter wel iets. Want er werd een uh, hele grote pot bier bijgedronken, en uh, de nodige wijn. En uh, er zijn prachtige verhalen over geschreven en bekend. En die stimuleerde dat en stelde ook gouden medailles of zilveren medailles beschikbaar.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 Miguel Citroen over de geschiedenis van de handboog. En klaar is die Cross Your Heart van Van Velsen. En klaar zijn wij, Tom. De avond zit erop. De sportzoom gaat natuurlijk de hele avond verder. Zo direct na half acht. Zomerse ontmoeting met, uh, ontmoetingen met Margreet Rijntjes. Margreet, goedenavond. Ja, in wel. de stu studio hier naast ons. Ja. Ik heb net al even kijken kunnen nemen wie er naast jou zit. Tom en ik gaan gauw in de auto zitten, want je hebt een leuke gast. Ja, he, een hele leuke gast. Een uh, zomers ontmoeting met Anne-Marie van Gaal. Succesvol zakenvrouw. Een echte self-made woman, kunnen we zeggen. En die uh, al heel wat ellende heeft meegemaakt. ...maakt in haar leven, maar toch heel positief blijft. En ik ben wel benieuwd hoe ze dat eigenlijk doet. Uh, ja, ik ga straks dus met haar praten in mijn zomerse ontmoeting. Uh, maar we gaan eerst even luisteren naar het laatste nieuws met Ewout de Jong. De komende maanden wordt opnieuw gecontroleerd bij rondvaartbedrijven. Er zal worden gekeken naar de veiligheid aan boord van de schepen... ...en inspecteurs zullen toetsen of de wetten en regels worden nageleefd. Vorig jaar bleek dat de rederijen zich onvoldoende aan die regels hielden. Voor de Waalbrug bij Nijmegen heeft vanmiddag een lange file gestaan... van mensen die in de Vierdaagse willen meelopen. Uit het hele land waren de wandelaars met de auto naar Nijmegen gekomen. De Vierdaagse begint dinsdag. Het ophalen van de startbewijzen leidt elk jaar tot files. En bij twee ongevallen op de snelweg A20 bij Nieuwkerk aan de IJssel... zijn in totaal zes gewonden gevallen. De ongelukken gebeurden op nog geen 300 meter van elkaar. Bij een aanrijding waren vier auto's betrokken... bij het andere ongeluk twee bedrijfsbusjes. De slachtoffers hebben rug- en nekklachten. Twee van hen zijn het. Het ziekenhuis overgebracht. Eén persoon moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. De Amerikaanse film- en TV-actrice Celeste Holm is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze schitterde in 1943 op Broadway, de musical Oklahoma. Won vier jaar later een Oscar voor haar rol in Gentleman's Agreement. En speelde tot laat in de vorige eeuw gastrollen in TV-series als Columbo, Loveboat en Falconcrest. Dat is het nieuws op dit moment. Zomerse ontmoetingen. Hier is Margeet Reintjes. Een heel goedenavond. Ja, tijdens deze sportzomer. Vanavond dus weer een zomerse ontmoeting. En deze zondag met succesvol zakenvrouw Annemarie van Gaal. Welkom. Dankjewel. Ja, je hebt uh, heel expliciet gevraagd om je en jij te zeggen, dus dat mm -hmm. doe ik. Um, ja, de sportzomer. Zit je wel eens thuis op een bank te kijken? <laughs> nee, nee? Echt niet. Je gaat er zelfs om lachen. Ja, ja nee. Ik, uh, ik zou echt niet weten waar ik naar moet kijken als ik zo'n wielerploeg voorbij zou komen. Nee, maar er is ook Wimbledon en er is EK, nee? Ja, nee, ook dat. Uh, totaal nee, niet. boeit me echt helemaal niet. Nee. Dat is helder. Je hebt ja, een rustige jammer, zomer. Want dat... als ik zie hoe anderen er helemaal in opgaan... en Weet je, ik vind het ook wel leuk, want ik reed in de auto, auto hierheen... en toen hoorde ik ook dat Rabo Raboploeg eindelijk een succes had. Dus dan, dan ben ik wel trots, maar... Dat wel. ja. Maar ik heb het niet gevolgd, nee. Um, je hebt een bijzonder levensverhaal. Je hebt er al een heleboel uh, voor je kiezer gekregen. Je hebt er ook al het een en ander over verteld op Radio en TV. En we hebben een samenvatting gemaakt van die programma's. Keurig, braaf Limburgs meisje. Altijd goede rapporten. Op 18-jarige leeftijd trekt Annemarie van Limburg naar de wereldstad Amsterdam. Want daar gebeurt het. Vrij snel heb ik een Amerikaan ontmoet. En daar werd ik zwanger van. Maar dat was toch niet die prins op het witte paard. En dan als alleenstaande moeder in Amsterdam. Eh, weinig inkomen neem ik aan. Het ging net. Lang in Moskou gezeten, samengewerkt daar met Dirk Sauer. Daar heb ik het wel heel zwaar gehad. Ja, maar goed, je was een overlever, dus je kon ja. het wel. Ja, en ik had ook gewoon één doel voor ogen. En dat was ook niets wat mij van dat doel afhield. En wat doel was? De grootste uitgeverij van Rusland maken. Naar Rusland bracht ze de cosmopolitan en werd er rijk. Terug in Nederland werd ze directeur van de Telegraaf tijdschriftengroep. Vele kennen haar van TV, waarin ze als harde zakenvrouw ideeën beoordeelt. Het is een succesvol ondernemer in binnen- en buitenland. heeft niet alleen een fijne neus voor klossies, maar maakt ook miljoenen met vastgoed bij ons in de PC. Ja, het hele levensverhaal eigenlijk, hè? Ja, <laughs> grappig. Ja, is het leuk om terug te horen? Ja. Mm. Mm. Er zijn een heleboel aanknopingspunten uh, Ik haak meteen aan bij uh, dat je grootste doel was de grootste uitgeverij van Rusland te maken. Mm -hmm. Waarom? Waarom was dat zo? Um, ja, je doet iets om er de beste in te worden. En nou, we ja. waren een uitgeverij begonnen en dus wilde ik ook ook de beste zijn, maar ook op ieder gebied waar we actief waren. En dat was en op vakbladen, en op kranten, en op tijdschriften. Maar waarom de beste willen zijn? Ja, minder is niet goed genoeg. Dan heb ik altijd nog iemand die ik voorbij kan streven. En waar komt dat vandaan? Mm, ja, dat zou ik zo niet weten. Ik ben echt niet door mijn ouders als een streepeltje opgevoed of zo. Helemaal niet. Maar, uh, nee, ineens, maar het, ineens was het toch? Ja, want het grappige is dat je nu zo naar mij kijkt... van ja, het is toch logisch? Het is toch gewoon logisch dat ik de beste wilde zijn? Ja. Voor jou wel, hè? Ja, voor mij wel. <laughs> maar zat dat altijd al in je? ja um, nou, op school, ik was wel goed... En ik heb, ben ook in een rit doorgegaan door mijn VWO. Altijd goede cijfers. Als ik een scriptie maakte, wilde ik ook dat hij gewoon het beste was wat ik kon doen. Maar dat was meer een soort van, een soort van ja, braaf willen zijn, of goed willen zijn, of het goed willen doen. Voor school, voor mijn ouders, voor mezelf. Maar in Rusland had ik echt een doel, echt een missie. Ja. We hebben je, je vader vandaag gebeld. Ik hoorde het, want ik was al vanmiddag. Oh, ik ja. had gehoord dat we een gebeld hadden. Okay. <laughs> Heb je ook gehoord wat hij antwoordde? Nee, dit? want ik was weg. Want jullie zouden om zes uur bellen. En okay. ik ging om vijf uur weg om hier op tijd te zijn. Ja, dus je bent benieuwd wat hij te, te zeggen heeft. Tuurlijk. Oké, okay. we gaan luisteren. We hadden het liefst gehad dat ze zou gaan studeren van ons uit. Maar dat had ze allang besloten dat ze dat uh, op een andere manier wilde doen. En uh, ze was zo zelfstandig dat we daar ook niet heel veel over uh, gepraat hebben. Want uh, ze was vastbesloten. Amsterdam moest het worden. En het was de modevakshow. Ze was altijd aan het strijden om de beste van de klas te zijn. En daar was ze ook wel in geslaagd. Het was een echt streber. Ja, toch wel hè? Ja, toch wel. Ja, ja ik heb het niet van huis uit meegekregen. Maar, uh, ja. Wat heb je wel van huis uit meegekregen? Uh, nou, mijn, mijn vader is uh, uh, extreem gedisciplineerd. Die is uh, uh, altijd. Uh, hij is beroepscommando geweest. Dus uh, ja, uh, hij, hij was ook als uh, eerste sergeant of een van de eerste sergeanten met zijn team bij de watersnoodramp. In uh, daar heeft hij heel veel mensen gered. Um, ja, dat is echt. Dat is echt een, een doorduwer. Ja, waar discipline eigenlijk de lading niet dekt, zeg maar. Die gaat gewoon altijd door. Maar dat klinkt heel erg als Anne-Marie van Gaal. Ja, maar hij, um, ja, de, die disciplinekant heb ik wel van hem. Maar dat altijd de beste willen zijn en altijd vooraan willen staan... dat heb ik niet van hem. En wat was dan uh, hetgeen je van hun hebt meegekregen? Um, ik denk toch wel een goede basis. Ook een goede basis om te zorgen dat je nooit in de problemen komt... en dat je niet in de schulden komt. En, uh, want dat, dat heb ik ook... Het kostte me heel veel moeite. Maar ik heb ook altijd wel gezorgd. dat ik niet in de, in de rode cijfers ja. belandde. Maar was dat ook iets wat. Hè, je zegt hij zet door, hij zet door, En dat was. gedisciplineerd is eigenlijk nog te euphemistisch. Mm -hmm. Was dat dan dus ook zoals jij het moest doen? Uh, ja, ik heb altijd doorgezet, ja. Maar moest dat ook? Van mezelf, ja. En dus misschien. Niet van mijn ouders? Nee. Nee, nee. Nee, zeker niet. Nee, nee die hadden ook echt. Ik denk dat die met stijgende verbazing hebben staan kijken wat ik allemaal deed. Maar ja. nee, die, die, nee dat, voor hun was het gewoon genoeg als ik getrouwd was of een fijn leven of gelukkig op mijn manier. Ja. Maar die hebben nooit uh, dit voor mij weggelegd zien worden. Nee, sterker nog, je vader zegt, we hadden eigenlijk heel graag gehad dat ze was gaan studeren. Ja. Wat dan? Wat was het idee? Um, nou, ik had wel wat ideeën toen ik, toen ik jong was. Maar op een gegeven moment dacht ik: Nou, nee, ik ga, ik ga echt niet studeren. Ik ga echt gewoon, ik ga gewoon het leven in. Het leven? Ja. En dat was zeker niet daar in Heerlijk. Zeker niet. <laughs> dat was zeker in Amsterdam. Ja. Met de modevakschool. Ja, maar daar ben ik echt uh, twee maanden aan geweest. Ja. Dat was meer een, uh, een, ja, meer een smoes dan wat anders. Ja, een soort handvat. Mm -hmm. Want wat was het? Wat, wat dacht jij? bij Amsterdam, want dat was nou, dus de place to be. Ja, ik dacht dat daar alles... en ik, ik was eigenlijk nou, misschien één keer in mijn leven in Amsterdam geweest. Ik, was, ik, ik kende Amsterdam niet, behalve van de plaatjes en van de, van de tv. En ik, um, maar ik had wel zo'n gevoel van, uh, ja, daar is de actie, weet je. Als je echt groot wil worden en je wil echt de beste worden... ja, dan moet je in Amsterdam zitten. En waren er ook zielsverwanten wel? Ik bedoel, je zat natuurlijk op school daar, middelbare school. Je hebt VWO gedaan. Mm -hmm. Waren er vriendinnen met wie je dit allemaal deelde? Nee, nee. Ik heb niet echt een... Uh, nee, niet, niet echt. Als ik eraan terugdenk, denk ik ook niet dat ik zo'n fijn sociaal leven had of zo. Ik had wel vriendinnen, maar nee, niet, niet echt vriendinnen die ik nu nog heb, zeg maar. Maar het is ook een beetje eenzaam, klinkt het. Ja... Ja, ik, was, ik was wel sociaal en zo en ik was wel populair... maar nou, ik, heb, ik heb er niet echt gevonden wat ik, wat ik wilde. Heb je dat wel in Rusland, Ruinostrip, Amsterdam? Ja, in Rusland uh, heb ik het ook niet zozeer in de mensen gevonden. Wel de mensen met wie ik werkte natuurlijk, waar ik, die ik nog steeds mis... Mm -hmm. Uh, derk mis ik nog steeds. Ja, derk zou er. Ja, maar da daar heb ik het um, vooral ge gevonden in dat die absurditeit. En die uh, dat je dat continu de grenzen overgaan. En dat er altijd um, iets. De, er is altijd een oplossing, hoe moeilijk het ook is. En is dat zo om, omdat dat zo is? Of omdat, omdat je dat creëert? Ja, uiteindelijk, uh, in het begin denk je dat dat niet zo is. In het begin denk je dat er grenzen zijn. Dan denk je van, oh, dit is zo erg, dit is zo heftig. Hier ga ik aan onderdoor. Of uh, dit is de meeste stress die een mens mogelijkerwijs kan hebben. Dit ga ik nooit overleven. Of uh, dit is zo'n moeilijk probleem. Hier zijn geen oplossingen voor. En uiteindelijk weet ik nu dat voor alles oplossingen zijn. En dat ik niet aan stress onderdoor ga. Hoe groot ik het ook denk dat het is. En dat ik niet aan angst onderdoor ga. En het feit dat je al die grenzen hebt beslecht voor jezelf. Ja, dat was iets wat ik continu in Rusland kon doen. En wat, wat, wat, waar leidt dat toe? Ik bedoel, hè, het feit dat je dat dus ontdekt hebt... dat dat iedere keer weer kan. Dat ja, je niet doodgaat, als het ware. Ja, en dat ik, uh, dat ik eigenlijk uh, niet, nu ook nog niet een grens voor mezelf... Uh, Pak. Wat bedoel je? Nou, dat ik ook niet zeg van, uh, dit is wat ik kan en hier ben ik goed in en hier blijf ik bij. Want dat ik altijd maar nieuwe grenzen wil opzoeken. Maar dat is toch, als je dat een beetje gaat onderzoeken, mm -hmm. uh, wel heel typerend. En ja, op zoek ook naar een soort kick of zo, of grenzen van jezelf. Wat, wat is dat dan? Ja, dat is uiteindelijk wel een kik. Als je, als je uiteindelijk die dag daarna wakker wordt, terwijl je dacht van, dit was gisteren zoveel stress, daar... Weet je, als ik nu geen burn-out kreeg, dan krijg ik hem nooit meer. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt en je weet dat het goed is en het is goed gegaan en je hebt nog iets anders uh, is gelukt, ja, dat is wel kikken. Noem eens een voorbeeld waarin je dacht: ik ga dood, dit is, of ik, ik krijg een burn-out. Um, ja, we hadden, we hadden niet tien problemen op ons bord, zoals in Nederland, maar echt, er waren dagen dat ik gewoon duizend problemen op mijn bord had. Dat ik gewoon. Ja, ook niet kon beginnen met oplossen, want er kwamen alleen maar problemen bij. En wat en... dan? Ja, de belastingpolitie die een inval deed. En je was nog met een andere rechtszaak bezig. En mensen die uh, moeilijk deden. Uh, politie die, die uh, verbood om iets te doen. En, en diezelfde avond had je een feest voor 1400 gasten... terwijl het hotel afbelt. Weet je wel? Da dat, uh, dat, dat soort. Dat werk. <laughs> dat werk, ja. En dan uiteindelijk merkte je dat je gewoon bleef doorademen... en dat het leven doorging en dat je En dat allemaal lukte. Ja. ja, uiteindelijk komt alles op pootjes terecht. Of uiteindelijk vind je een oplossing die gewoon heel goed is... Van Etta James Tell Mama, ik zit hier uh, tegenover Annemarie van Gaal, succesvol zakenvrouw, groot geworden in, in Rusland met de uitgeverij, inmiddels weer in Nederland, mm -hmm. een echte self-made woman. Hè? Ja, dat denk ik wel. Als je nou naar jezelf kijkt, of je, je zou kijken naar jezelf, wat, wat mm -hmm. denk jij dat jij aan jezelf heel erg zou waarderen? Um, ja, ik denk toch ook wel doorzettingsvermogen. Ja. Of vind, ja vindingrijkheid, vindingrijkheid. Ja. Is er een voorbeeld iemand geweest die jou dat geleerd heeft? Uh, die vindingrijkheid niet. Die heb ik echt zelf uh, ontdekt. Misschien juist doordat niemand het me geleerd had, dat ik daardoor denk van dat ik daardoor erachter kwam hoeveel verschillende oplossingen er voor een probleem zijn. En is dat ook, want u geeft natuurlijk nu, of je nu uh, heel veel lezingen geeft. Mm -hmm. uh, ik heb uh, begrepen ook wel. Echt drie op een dag soms. Nou, nou dat, dan zou ik echt een bandje gaan afdraaien. Dat zou ik echt helemaal niet fijn vinden, hoor. Nee, maar goed, heel veel lezingen, toespraken. Mm -hmm. Wat is dan in de kern wat jij wil overdragen? Eigenlijk wil ik overdragen dat, um, zeker in deze tijden echt barre economische tijden... Dat, dat het nu juist zaak is om niet door te gaan op die ervaring... of wat we geleerd hebben, of hoe we het altijd gedaan hebben... of hoe onze concurrenten het doen... maar dat we juist nu moeten proberen om andere wegen in te staan, Creatief juist, te zijn. Ja, verdienmodellen om te draaien, businessmodellen uh, om te draaien... van je klanten je partners maken, samenwerken met de concurrenten... een alliantie vormen op een markt die je nog nooit betreden hebt. Dat soort dingen. Zijn er dingen die jij niet kan? Waarvan je denkt, nee, ja, nee, nee, die kan ik niet. Nou, nooit geprobeerd wat ik niet leuk vind. Wat, tot nu toe wat ik geprobeerd heb, is gelukt. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, en, en ook wel dingen dat ik dacht van... Um, hier moet je een bepaalde wetenschap voor hebben... of hier moet je echt, echt kennis of heel veel ervaringen in hebben. En dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Maar is er niets in het leven waarvan je denkt... ja, dat was een mislukking... Uh, ja, ik heb, wel, ik heb wel fouten gemaakt, uh, ook in Rusland, dat je gewoon denkt van, we zitten nu in een radiostudio, maar dat je echt denkt van, uh, wij kunnen alles. En, uh, we hebben nu kranten, we hebben vakbladen, we hebben tijdschriften, weet je wat, we beginnen ook een radiostation. En dan gaat het mis en dat trekt bijna je hele bedrijf naar beneden. Ja, dus niet alles waarvan je dacht. Kom, nee, dat gaat uiteindelijk. Nee, moet je ook beseffen dat je moet focussen. En dat je ook. Uh, je kunt je energie maar op één ding storten. Ja, maar zijn er dingen die. Hè, die mensen die dicht bij jou staan weten. Ja, dat, dat is een Achilles. Uh, dat is iets, iets kwetsbaars bij Annemarie. Ja, kwetsbaar is natuurlijk sowieso. Uh, mijn gezin. Nee, maar ik bedoel meer in, in uh, verhoudingen. Of dat je uh, misschien. Uh, dramberecht kan zijn. Of een, iets waarvan dat ook tegen je kan werken. Um... Nee, daar moet ik even heel erg over nadenken. Uh... Je bent wel gewoon vriendinnen met jezelf? Ja. Ja. We hebben een vriendin van jou gebeld. Oké. Okay. Rieke... programma dit? Ja, We hebben een beetje rondgebeld. Uh, een vriendin van jou, Riek Taufiek. Ja, dat is mijn collega. Die zit tegenover me aan tafel. Ja. Dus die kent je goed? Ja, en we hebben ook haar gevraagd. Of er nou iets is wat jij niet kan? Nou, niet antwoord ze. Um, is er iets wat Annemie niet kan? Nou, uh, weinig denk ik. Maar wat mij altijd wel opvalt... en waar ik ook wel eens iets van tegen haar zeg... is dat ze zo moeilijk nee kan zeggen. Met name in de zin van... altijd maar ingaan op uitnodigingen. Uh, nooit een keer zeggen van... nou, ik heb nu geen zin... Of uh, ik heb net drie lezingen gedaan vandaag. Ze gaat gewoon. Annoye loopt zichzelf niet voorbij. Ze doet die dingen omdat ze het leuk vindt. Een normaal mens zou zeggen van nou, ik ga eens een avondje op de bank. En dat wil zij ook best wel. Maar ze kan het wel aan. Het is helemaal geen kwestie van uh, opgebrand raken. Want ze kan altijd weer overal energie uithalen. Dus zal ze ook niet zo snel opgebrand raken. Ze gaat gewoon door. Klopt de analyse? Ja. ja, zij heeft wel gelijk. Ja, ik zit, ik zit, als ik op de bank zit, dan zit ik met mijn laptop op schoot. Er is niet een moment dat ik uh, naar een televisieprogramma ga kijken... ik kijk wel op de achtergrond, maar niet... ik ben altijd aan het werk. Ik kan altijd ook mensen helpen. En als, als iemand met een probleem zit... en ik denk van, ja, weet je, als je het zo aanpakt... of ik voel, uh, je moet die kant op... of ik weet een markt voor je... die je zelf nu nog niet ziet... ja dan, dan zal ik ook niet nalaten om advies te geven. Weet je, het kost mij maar tien minuten. En misschien helpt het een ander... Uh, met een soort levensrichting. Uh, en is dat leuk voor je omgeving... Voor je zoons? Um, ja, die zitten er wel bij. Die kijken naar, die kijken naar sport. Die, <lacht> die kijken wel naar televisie. Maar die weten, dat, dat weet ik van mijn eigen kinderen... die vinden het zo ontzettend leuk als mama nou net juist wel meekijkt. Ja, maar ik, ik kan het echt niet. Waarom niet dan? Um, ik, dan voel ik me zo nutteloos. Ik vind het gewoon echt niet leuk als ik niks doe. Maar uh, niks doen is dus niet werken. Ja, maar jij zegt dat het werken is, maar ik ben gewoon bezig in mijn hoofd. Weet je, ik ga nu, uh, uh, als ik op vakantie ga deze zomer, dan stel ik mezelf een doel. Dan moet ik een boek schrijven, dan moet ik uh, tien magriet columns af hebben, dan moet ik uh, twintig businessplannen lezen. En dat is mijn doel voor de vakantie. En als ik dat doel af heb, dan heb ik een fijne vakantie gehad. Ja, ja. Um, en dat ontspank... klinkt heel paradoxaal, maar dat, ik vind het echt heel fijn. Hè? Ja, je ontspant daar ook mee. Eigenlijk. Ja. Ja, ja. En is het wat jij zegt? Ja, het kost mij maar tien minuten om bijvoorbeeld iemand te helpen en hè, een, een nieuwe richting te geven. Ja. Is er ook iets in jou dat het gewoon heel goed wil doen, dat je goed wil zijn? Ja, dat wil ik. Ja, ja. Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat. En heb je, want ik, ik kan me voorstellen dat je daarover nadenkt, waar, waarom dat is of niet. Nee, um, het, is, het is inderdaad gewoon die, die afweging van, van, uh, van tijd en van belangrijkheid. Dat ik denk van, weet je, natuurlijk beantwoord ik een uh, vrouw die problemen met haar zoon heeft. Omdat hij niet met geld om kan gaan. Ja. En ik geef um, zes tips. Ja. Nee, maar dat is nog wat anders dan de laag die ik probeer aan te snijden. Namelijk dat je goed wil doen, ertoe doen. Er ja, tuurlijk. Ik wil wel um, weten dat ik geleefd heb. Ja, is dat het? Ja. Niet, niet zozeer in, in ego of zo. Niet zozeer dat mensen mij moeten herinneren of zo. Helemaal niet. Maar dat ik wel uh, nou, stenen heb veranderd. Waardoor het water anders gaat. Ja, Zo'n mooi liedje. Ja. Van Bram Vermeulen. Prachtig. Ja. Want is het zo dat jij, jij hebt natuurlijk twee kinderen. Mm -hmm. Zou jij jezelf als moeder willen hebben gehad? Ja. Ja, dat meen ik serieus. Ja. En leg eens uit waarom. Nou, ik ben wel, ik, ik hou zielsveel van mijn kinderen. Uh -huh. Echt zielsveel. Um, als ze me nodig hebben, dan ben ik er. Um, ik denk, ja, ik, ik zou het wel leuk vinden, zo'n moeder. Mijn, mijn zoons zijn ook heel trots op mij, hoor. En zeggen ze ook wel eens, mama, ik vind het niet leuk... Dat je, dat je niet met ons naar voetbal kijkt? Of ja, vroeger wel, maar nu niet meer. Ja. En vind je, dat, vind je dat vervelend? Of denk je, ja, lieve schat, zo leef ik... Ik doe het op mijn manier en jij doet het op jouw manier. Ja, ja weet je, iedereen leeft om um, een beeld te leven dat na zijn hart. Ja. En dat beeld is dan misschien van mij anders dan van anderen, maar... Ja, want jouw leven is natuurlijk zeker niet over rozen gegaan. Mm -hmm. um, je hebt uh, je voormalige echtgenoot die... Uh, werd ziek en die kreeg een totale andere hersen of een uh -huh. veel karakterstructuur eigenlijk uh -huh. dat werkte niet uiteindelijk ben je gescheiden van hem uh -huh. nu heb je een nieuwe partner en die werd ziek uh -huh. um, je hebt zelf een enorm ongeluk gekregen ooit dan denk ik uh, elke dag ben jij in dit leven opgestaan en is er dan een soort levensmotto nee maar zo'n drama is nou natuurlijk ook niet geweest. hè nee mijn leven nee kijk naar me nou nee, ja echt... dat zegt alles over je dat je dit antwoordt. Ja, nee, maar dat zie ik echt. want mensen zeggen het wel eens tegen me, en dan denk ik van ja, hoe belangrijk boeien. Leg eens uit hoe je zo relativerend kunt zijn over een partner die helemaal zo. Nee, voor, voor hem vind ik het vreselijk. Ja, maar voor jezelf. Ik wilde ook niet bagatelliseren nee. voor hem, hè, want dit was echt. Het is het meest afschuwelijke wat een mens kan overkomen. Ja. Want wat dat betreft kan je beter echt. Wat hem is overkomen, is het afschuwelijkste. Ja, want hij werd heel agressief en niet meer bereikbaar voor En totaal voor jou. psychotisch. En ja. een complete serie van ja. herseninfarcten. Want je kan beter in een rolstoel zitten. Of mijn vader, mijn vader is blind. Kan je, dat is echt beter dan wat hij heeft gehad. Maar voor mij... Um, ja, het gebeurt. En stap eroverheen, ga door. Weet je, als je in een slachtofferrol gaat zitten... dan uh, gaat de energie de verkeerde kant op. Maar is dat iets wat jij altijd kan? Ja, nou, ik heb het altijd gehad. En ik zie het ook bij anderen. Er zijn, er zijn twee groepen mensen. Mensen die zichzelf... Uh, die, die Ook als je ze een tip geeft of een advies... die er beter van worden. En er zijn mensen die altijd... Uh, in hetzelfde putje blijven zitten. Mm -hmm. En de eerste groep zijn mensen die geen slachtofferrol hebben, en de tweede zijn mensen die wel een slachtofferrol aannemen. En die blijven daar ook in zwelgen. Die genieten er gewoon van dat iedereen om ze heen zegt van, oh wat erg, en oh, dat jou dit nou weer overkomt, en wat afschuwelijk voor je. Terwijl groep 1 die snapt dat ze die energie. Ja. Niet maar goed, eigenlijk, want ik snap heel goed wat je zegt, natuurlijk. Dat je, dat je denkt, ja, ik moet verder en dit, dit is het leven. Maar er zit natuurlijk ook iets als verdriet en afscheid en dat soort dingen. Mm -hmm. En kom je daar wel bij dan? Ja, nou, ik heb echt badkuipen vol uh, gehaald, toch? Dat is, uh, ja. Maar op een gegeven moment heb je ook zoiets van een emotie is iets wat, dat is niet een, iets wat jou op. Vreed, zeg maar. Het is niet iets wat van buiten binnenkomt. Een emotie is iets wat in jou zit. Mm -hmm. Dus dat kun je zo groot en zo klein... en zo tijdelijk of zo permanent laten worden als je zelf wil. Dus, tuurlijk heb ik verdriet. Maar het is niet dat ik dat verdriet de rest van mijn leven... Nee. op die manier, in die mate bij me moet dragen. Dat moet ik niet doen. Dat moet ik ook niet willen. Nee. Maar goed, lang niet iedereen kan dat natuurlijk. Maar het is wel aan te leren. Ja? Weet je, ja, ik heb... Als ik, als ik mezelf nu vergelijk met hoe ik vroeger van streek was door iets, iets kleins... ja, dat is wel een wereld van verschil, hoor. En hoe heb je dat al geleerd? Ja, door, door dat besef te hebben. Door te weten dat, dat je het zelf bent die die emotie creëert. Ja, ja. Dat doet niet een ander. Nee. Dat doe je zelf. Een, een, um, je huidige partner is ziek geworden. Hoe gaat het met hem? Ja, goed. Hij staat enorm onder controle. Maar so far, so good. En jij wordt zelf 50? Ja. Waar zie je? Wat, wat een vreselijk programma is dit. Nou, ja, want dat is het, vreselijk 50 worden. Nee, waarom is het een vreselijk programma? Nee, omdat je iedereen achter mijn rug om vraagt. En, eh. Nu Amperson nog zegt dat ik 50 ben. Ja, word. ja, ja. Maar ze zeggen allemaal hele lieve dingen over je. Ja, dat is wel waar. Hoe vind je het om 50 te worden? Ja, ik sta er eigenlijk niet zo bij stil. Maar ik, ik, het is ook weer niet zo dat ik het zo geweldig vind... dat ik een groot feest ga nee. geven. Nee, nee. Dat vind ik dan wel weer bij je passen juist. Om te denken, nou, dit is wat het is. Ik ben 50, ik zie nee. er prachtig uit, ik ben succesvol. Nee? nee? Waarom niet dan? Nee, nou, die dag daarna is ook weer een dag. Nee. Nee, dat zou ik echt niet doen. Maar waarom niet? Nee, ik vind een verjaardag sowieso niet iets om te vieren. Dat doe ik nooit eigenlijk. En waarom niet dan? <laughs> ja. ja, ik nee, ik vier andere momenten. Wat voor de, wat dan? Nou, gisteren heb ik een fles champagne opgedronken omdat mijn jongste zoon geslaagd was. Kijk, gefeliciteerd. Ja, wat leuk. Wat heerlijk, is een heerlijk feestje. Trouwens. Ja, en um, afgelopen week heb ik ook nog een feestje met mijn oudste zoon gehad. Ja. En hoop je dan dat hij jouw route gaat? En inderdaad. Nee, helemaal niet. Als ze maar gelukkig worden. Als ze maar inderdaad dat dat leven gaan leven naar het beeld van hun hart. Ja met hun dat eigen passie in hun eigen weg. Alles goed. Ja. Is het, het meisje uit Heerlen uiteindelijk op een plek gekomen? Hè? Want je verkeert natuurlijk ook gewoon in de wereld van de jet set. En uh, je bent natuurlijk gewoon een, een rijke vrouw. Mm -hmm. Met een heleboel laarzen heb ik wel eens ergens gelezen. Ja. Hoeveel? Na nou, 60 of zo. Ja. ja, maar ik draag geen schoenen. Dus dan valt het toch wel weer mee. Nee. Krijgt je er weer <laughs> bonuspunten voor, of niet? 60. <laughs> nou heerlijk dat je ook lekker veel laarzen hebt. Um, maar die in zo'n in, in zo wereld verkeert. Is dat gek? Ja, dat is gek. Het is ook gek als je zegt dat ik rijk ben of zo. Want zo voel ik het Ja, rijk van binnen. Maar ik, ik, ik sta daar echt niet bij stil. Ik zit ook gewoon... Ik kijk ernaar en ik verwonder me. En ik vind het leuk en ik kan genieten van mooie dingen. Maar het is niet zo dat ik het leef. Of dat, het, of dat geld nou heel belangrijk voor me is of zo. Nee. Het meisje uit Heerlen is goed terechtgekomen, hè? ja. Vind ik wel. Ja, leuk. Ik, uh, ik dank je voor je komst. Dank je wel. Ik uh, sprak met Annemarie van Gaal. Succesvol zakenvrouw dus. En morgen heb ik uh, wederom een, een zomers ontmoeting. En dan heb ik die met Benny Jolink, de zanger van Normaal. Leuk. Ja. Uh, ook dan tussen uh, half acht en acht. Ik uh, zou zeggen heel graag tot morgen. En na het nieuws van acht uur op deze zender het vervolg van de sportzomer. Graag tot morgen. Doei. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En er wordt er vol doorgetrokken daar aan de kop van dat peloton. 3,500 kilometer, dwars door Frankrijk. En in de vette zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Volgt de Tour van dag tot dag. De Rabo renners gaan in de Alpen nog wat laten zien. Is niks van de Tour en luister naar de Radio 1 Sportshow. Ja, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Op Radio 1. De tour. Het nieuws van alle kanten.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 Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is Radio 1.